Terwijl de archeoloog professor Marcus probeert de zaden te laten ontkiemen, dringen Matt en Stevens door tot de blauwe ruïnes waar apparatuur wordt aangedreven door een onbekende energiebron. Een oude vijand, von Sommeren, verrast hen en sluit hen op. Maar ze weten te ontsnappen met behulp van de overloper Reiter en ze aanschouwen met eigen ogen hoe ook von Sommeren een aantal zaden heeft uitgebroed.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 is nog net iets te laag. Is er al iets uitgekomen uit je zaden? Ja, ik hoop dat we dat kunnen zien. Hier in deze ruimte moet het ergens zijn. Ah, ik, eh, ik zie niks. Nee, nee, nee. In de zaden zelf zitten natuurlijk nog onder de grond. En wat er uitgekomen is? Plant of dier? Ja, dier. Ja. En daar is van sommigen zo woedend over. Hij had kennelijk iets anders verwacht. Hij weet niet hoe het nou verder moet. Misschien is er een fout gemaakt bij het uitbroeden. Daar. Daar komt wat uit de aarde gekropen. Stil! Nee, maar dat... Gebruik het is, is het is waar Stil mogelijk. Ja Nu, nu. is hij uit Weer die schitterende blauwe kleur Een rups Een rups van meer dan anderhalve meter lang En wel vijftig centimeter dik Een rups. rups En daar is van sommer woedend over Ja Maar hij weet niet hoe dicht hij bij de oplossing van het raadsel is De Blauwe Zaden, door Paul van Herk. Bewerking: Tom van Beek. Voor historische monsters zouden de oplossing van het raadsel moeten zijn? Natuurlijk! Wat denk je dat Rupsen functie hebben? Biologisch gezien. Ze verpoppen zich? Juist! Ze ondergaan een totale gedaanteverandering. En wat dacht jij dan wel dat eruit zou komen? Als we dat is wisten: reuzenvlinder? Misschien. Ik heb ooit wel eens een uh, rotstekeningen gezien... waar een soort gevleugelde mensen op voorkwamen. Gevleugelde ja. mensen? Ik weet het niet. Maar er is iets anders. Heb jij gelet op de... op, op de kop van dat weest? Mm -hmm. Een enorm groot hoofd... ten opzichte van de rest van het lichaam? Monsterachtig. Het zou me niets verwonderen... als het hersenvolume abnormaal groot zou zijn... Laten we maar zeggen, wezens die uiteindelijk de voorschijn komen van een superiëre intelligentie blijken te zijn. Wat had van sommigen eigenlijk verwacht? Nou oh, ja, iets totaal anders in ieder geval. Hè? Ik geloof dat hij verwachtte dat er een stof zou vrijkomen die de zwaartekracht opheft of iets dergelijks. <hazji> de droom van de wetenschap. De reis naar de maan. Witte? Nou, de, de reis naar de maan van Wels. Nee, dat boek niet, dat heb ik vroeger als jongen van gesmuld. Um, hoe heet het? Um, ka, kavoriet. Kavoriet, de stof die de zwaartekracht opheft. Oh, nooit van gehoord. Ja, van Zodder kan ik wel, anders zou je er niet van dromen. Maar het lijkt me meer waarschijnlijk dat we het in een andere richting moeten zoeken. hè, enfin, de tijd zal het leren. Veel tijd zal er anders niet meer zijn. Als er werkelijk gebeurt wat jij suggereert met en die rupsen verpoppen zich... ...dan zou die gedaanteverwisseling wel eens heel gauw kunnen plaatsvinden. Ja, maar, maar hoe denkt u dat die, uh, die, die wezens die dan volgens u tevoorschijn moeten komen uh, communicabel zijn? Hè? Hoe, hoe wij als 20 twintigste eeuwse mensen er, er contact mee moeten krijgen? Geen flauwe notie. U hebt zelf ook van die zaden? Ja. Hoe staat het daarmee? Dat weten we niet. We hebben geen contact gehad met Amerika sinds we hier zijn. Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar ze worden wel uitgebreid. Zullen we niet liever maken dat we hier wegkomen? Graag. We hebben nu gezien wat we zien moeten. Het liefste zou ik meteen een einde maken aan dit broedsel. Dat kunt u de wetenschap niet aandoen. Maar de mensheid wel. Als Van Zomeren in de gaten krijgt dat hij met de resultaten van zijn inspanning wat gaat aanvangen, dan is de wereld nog niet gelukkig. Dus uh, kunnen we hier de boel niet opruimen? Ja, in eerste plaats, we hebben geen springstof hier. Geen hand gehad? Ah, ja, niets. En in de tweede plaats zou dat je Rijnse zelfmoord zijn. Als Van Sommer ons hoort, dan zijn we er onmiddellijk bij. Daarbinnen zitten nog dertig man. Dertig man? Ja. Hoe worden die bevoorraad? Ja, door de lucht. Dat moet toch wel eens een keer opvallen. Als er ergens op een plek midden in het oerwoud zo'n druk vliegverkeer is. Ja, van Sommer heeft zo'n verbindingen met de Braziliaanse autoriteiten. Ook dat nog. Dat ja, dacht ik wel. Zullen we hier wel ver op de hand boven het hoofd houden? Gaan we nou, ik voel er niks voor om ons nog in die magnetische oven terecht te komen. Dus uh, we laten de boel hier zo wat je is. Hoeveel van die zaden heeft Van Sommer Ah, Een paar. Een paar? Hoeveel is dat? Dat, dat, dat ziet u toch, drie, hè? Fascinerend gezicht. Maar je hebt gelijk, Stevens. Hoe het mogelijk spijt, schiet ze door de kop. Nee, dat dacht ik ook. Oh. Zo, dat is dat. Als we nou maar maken dat we wegkomen, hé. Vlug, Rijter, we de weg naar de rivier. Ja, als ik die maar in het donker kan vinden. Jij van Anders. Ja. Zou jij je, je vliegtuig weer aan de plaat kunnen krijgen? Nee, ik heb toch al gezegd. Daar de rest is vastgebleven. Verdamdig, Paul. Die heeft natuurlijk haar alarm gestaren. En vooruit. En doe die lamp uit. Strat! Nog niet. Volg mij. Doe uw bomben. Doe Liggen. Prachtig schot, met. En nou weg. Zo, Van Anders. Nu kun jij je kunst laten zien. Is met dat hollen. Hollen voor je leven, letterlijk. Hoe wist jij die, die kortere weg, Rijter? Nou, ik heb hier vaak in de buurt rondgesproken. Uh, en uh, mijn kansen berekend. Als we dat geweten hadden, hebben we hadden een helse tocht gemaakt door het hoerwater. Ja, tot drie keer toe. Nou, en de laatste vond ik nog de ergste. Weet van Sommeren van die kortere weg af. Nee, nee, nee, nee. nee. Misschien een van zijn mannen, maar dat lijkt me niet aannemelijk. De meesten bleven altijd binnen, als het maar even komt. Ja, mijn idee. Mijn idee. Binnen was het tenminste koel. Cool. Hoeveel voorsprong hebben we? Oh, kleine twintig minuten, denk ik. Van Eh, Zonder onderdelen kan het dan een kleine twintig dagen duren ja. voordat we in elkaar hebben. Er is afgekeken. niets Er is niets aan de hand. Van Sommeren heeft de stroomverdelers uit de motoren halen laten, maar ze hebben ze hier vlak in de rivier gegooid. Waar? Vlakbij. Nou, daar ongeveer. Zoeken jongens, als ze bliksem zoeken. Als we ze vinden, ja, dan is het toch wel kruis. Hier, zei je. Ja, daar. Gebruik godsnaam, je je Als ze maar niet zijn meegesleurd door de stroom. Ja, maar. misschien heeft een krokodil ze wel opgegeten. Uit oh, je kop, komt... Frank. Zoek uit. O, hier. Ga buiten. Ja. Hé, hey, jongens. Ik heb iets. Hier, hier. Kan dit het zijn? Ja, ja, dat is het. En nou nog een paar van diezelfde dingen, dan, dan zijn we een stuk verder. O, schiet op. Ga je even vast monteren van anders. Ja, ja, ja. Ik ga. Ja. Waar zo? Opschieten, opschieten. Ik heb er weer een. Ja. Eens doet het meer in ieder geval. Dat horen we ook wel. Maar niet zonder en wij van Wat zeg je? Hier is de tweede. Dat is zorg. Dat is beter waar ons moet zoeken en een beetje duur in ieder geval. En de derde. Breng me de weg. Hier. Geen tijd te verliezen. Fijn okay. dus. Waar is dat vierde ding nou? Dadelijk hebben we de poppen aan het dansen. Daar heet het gedonder al. Zou je zo los kunnen komen? Wat? Op, op drie motoren? Ja? ja mis, misschien niet, maar ik kom er in ieder geval wel mee vooruit. Gelukkig dat die stak klaar ligt. op anders hoeft het niet meer. Wat, ja, ja. Kom op, kom op. Wat, Allemaal aan boord? Ja. Handgranaten. Hou je van. Hij komt ja, ja, ja. Ik ben blij hm. jullie weer heel uit terug te zien. Ja. <laughs> Met een wapen. Uh, meneer Moreira, herrijden wil ons helpen in onze strijd tegen verzamelen. Ja, ja, zeer graag, zeer, ja. zeer graag. Maar hij is gevaarlijker dan u denkt. Oh. We hebben het anders dan Fernand, dus te danken dat we hier zitten. Ja. Ja. Tijdens onze tocht naar de blauwe ruïnes hebben we weinig aan hem gehad. Maar wat kan die man met een ja. vliegtuig omhoog? Het is onwaarschijnlijk wat hij daarmee allemaal weet uit. En dat de drie motoren ja, nou, ik, ik moet bekennen, ik was er niet helemaal gerust op. Ik ben benieuwd naar uw verhalen. In de eerste plaats moeten we u waarschuwen. Van Sommeren weet dat u onze contactman bent hier in Rio Blanco. Daar ben ik niet zo bang voor. Wat zou we me kunnen doen? Zegt u dat niet te hard? Hij heeft zo'n verbindingen met allerlei instanties. Hm. Meneer zal toch wel niet zo op zijn wenken bediend worden... dat de Braziliaanse politie meteen Amerikaanse staatsburgers gaat arresteren? Ah, u weet zelf wel wat voor een merkwaardig land het hier is op dat gebied. Oh, als jullie denken dat het hier niet veilig is voor jullie... kan ik wel voor een ander adres zorgen. Daar gaat het niet om. Ik zeg het alleen voor uzelf. Oh, dat komt wel in orde. In de tweede plaats, we moeten nog snel handelen. We moeten zien voor Sommeren te overmeesteren. Of hem in ieder geval uit de blauwe ruïnes te verdrijven... Hij is al zover met zijn onderzoeking. Afin, we zullen het straks allemaal wel op de film zien. Uh, Frank, hoe is het? Ben je al klaar? Niet binnenkomen! <laughs> nee, natuurlijk niet. Ik wil alleen weten of je al bijna klaar bent. Ja, nog een kwartiertje. Well. Helaas staat het mooiste er niet op. Van allemaal had hem zijn camera afgenomen. Het mooiste? De zaden. De zaden zijn uitgekomen. Maar Stevens heeft ons schade gemaakt. Ja, dat hoop ik tenminste. En... Wat was er uit die zaden gekomen? Ja, dat is in dit stadium nog niet helemaal duidelijk. Het, het waren een soort rupsen die zich naar alle waarschijnlijkheid toch moeten verpoppen. Maar wij vermoeden dat er dan wezens tevoorschijn komen die weten hoe ze met de, met de energie moeten omspringen... die daar in die blauwe ruïnes toch altijd voorhanden is. Wat voor energie? Geen idee. In ieder geval hebben we wel de toepassing ervan gezien. Ben je nog klaar, Frank? Ja, kom dan! Wat voor toepassing? Wie heeft die energie dan toegepast? Voor som, Nee, nee, nee. Die ken niet eens de bron. Hij begint iets te begrijpen van de werking, maar verder is hij nog niet. Hij heeft nog niet eens ontdekt hoe je een eenvoudige gloeilamp moet laten branden op dit soort energie. Ja, maar hoe heet die... hij... Ah. Ik zal het jullie allemaal laten zien. Ah, mooi. Ze zijn fantastisch ja, geworden, zit... die films. Kijk. Nou, het is natuurlijk niet anders dan een, uh, dan een grove werk op pion versneden ja, ja. en zo, maar, uh, maar toch. Uh, jongens, mag het echt even uit? Ja, goed. Oké, okay, zo. En nu? Eerste beelden. Eerste beelden van de buitenkant met de deur, hè? Die elektrische open- en dicht. Het is ongelooflijk. Ja, ja, dat was het. Doe het licht maar weer aan. Zo, u hebt het kruid wat gezien. U begrijpt als iemand erin slaagt de lont in te steken. De Londen. Dat wat zich ontwikkelt uit die blauwe zaden. Die rupsen waar we van verteld hebben. Tja, het is niet te geloven als ik het niet met mijn eigen ogen gezien had. Er is niets getrukeerd in ja. die film. Tja, wat denk niets, je wel? Niets niets, niets, niets, Mijn compliment voor de uitstekende opname, Frank. Ja, dank je. En dat zal me een aardige klap geven als dat voor de televisie vertoond wordt. Goede montage, aardige toelichting. Mijn kostje is gewoon voor Wacht, het is even. Ik, oh, ik zie het vallen. al voor me. Ik zie het al voor me. Een les over de hele wereld, krantenkoppen. Ja, ja. Ik denk dat je ja, ja, me een beetje zult moeten intomen, Frank. Ja. En waarom dan wel? Wat denk je dat er gebeurt als we dit voor de televisie vertonen? Ja. In een mum van tijd is heel Rio Branco overspoeld met mensen... ...die ook een graadje willen meepikken van de nieuwe ja, energie. Natuurlijk. Geen regering op de hele wereld, geen grote industrie zal zich onbetuigd laten. Ja, en wat dacht jij nou dat al dat gedankte weg zal brengen? Moord en doodslag. En de sterkste, dat wil zeggen, de rijkste en minst scrupuleuze wind. En dat is nou juist wat wij willen verhinderen. Maar hoe? Daar hebben Matt en ik het al over gehad. De vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, maar we hebben nog tijd. Er zijn nog niet al te veel mensen die ervan afweten. Maar dat zou betekenen dat mijn films niet gedraaid kunnen worden, In hè? ieder geval niet op het ogenblik. Ja, later nou, misschien... Zo, dat dat zal mijn baas leuk vinden. Hij financiert jullie hele expeditie. Ah. Ik kom terug met schitterend materiaal en ik kan er geen meter van uitzenden. Uh, wij zullen wel met hem praten. Ja. Ik hoop dat hij ons standpunt begrijpt. Wat willen jullie verder doen? Is het geen tijd dat we de Amerikaanse regering inlegden? We hebben ze ingelicht. Ze hebben ons vierkant uitgelachen. Alle officiële hulp geweigerd. Maar nu niet meer als ik die film zie. Ik weet niet, ik weet niet Of we het langs de officiële weg moeten spelen. Dat houdt in dat er te veel mensen bij betrokken worden. Dat er misschien te veel uitplekken... En, en dat wie het... zegt ons dat er al niet allerlei lieden als A's hier op de loer liggen? Nou, in de eerste plaats van Sommeren zelf. Huh? En die heeft, zegt meneer Rijter, verbindingen met de Braziliaanse regering. Bestemd, ja. Dat ja. kunnen Duitsers zijn. Die ja. voor Sommeren in de gaten houden. En Amerika, houden. dat hier een CIA-agent heeft... Vertrouwt u me niet? Dat heeft Stevens niet gezegd. Hmm, dat zou ik ook denken. Wat meneer Pereira daar allemaal zegt... is reden te meer om de zaken niet uit handen te geven. Oh, wou jij er zelf achteraan, met je blote handen? Het lijkt me de enige manier ah zou ik niet weten waar we hulp zouden kunnen vinden. Er zijn twee mensen die de sleutel hebben tot de aanwending van de energie uit de blauwe ruïnes. De ene is Von Sommeren, en die moet met alle middelen bestreden worden. En de andere is professor Marcus, en die moet zo snel mogelijk worden ingelicht. En beschermd. En beschermd. Want hij is de eerste die gevaar loopt. Als deze hele geschiedenis mocht uitlekken. Daarom stel ik voor je dat we ons in twee kampen splitsen. Stevens, Frank en ik gaan terug naar Amerika... om met professor Marcus te overleggen wat ons te doen staat. En Pereira en Reiter blijven hier... en ondernemen actie tegen Volsommeren in de Blauwe rubines. Maar waarom kan ik niet mee naar Amerika? Ik dacht dat jij wilde proberen Volsommeren te bestrijden, Reiter. Dat is tenminste wat je ons verteld hebt. Dat wil ik ook, maar ik... Dan ben jij de aangewezen persoon om hier te blijven. Jij kent de situaties in de Blauwe Ruïnes. Jij kent de contacten van Volsommeren. Jij kent Brazilië en je weet wat het leven in een oerwoud is. Mensch, wat wil je nou nog meer? Dat zijn een hoop dingen waar je gebruik van kunt maken... als het je ernst is om het van af te rekenen. Maar als wij in Amerika de oplossing van het raadsel kunnen vinden... dan is het toch veel beter om hem hem van daaruit te bestrijden. Jij bent er wel happig op om mee te gaan naar Amerika. Hou je nou toch eens op met al dat wantrouwen tegenover elkaar. Op die manier komen we nooit verder. Als je iedereen een potentiële vijand ziet... We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Het gaat om zaken van wereldbelang. Dus doen we het zoals Matt heeft voorgesteld... Wat zijn jullie mogelijkheden, Pereira? Zou je de Braziliaanse regering kunnen interesseren? Zonder hen op het spoor te zetten? Onmogelijk. Onderhands misschien? Zeg, is er hier geen ondergrondse beweging of iets dergelijks... waar jullie mee zouden kunnen samenwerken? Jawel, maar daar heb ik absoluut geen contacten mee. Dat zal me verbazen. Wat zegt u? Hm? Politie! open! Over. Een overval! Dat, dat, dat heb ik in al die tijd dat ik hier woon nog niet meegemaakt. Ja, vlug, vlug, asbakken leeg! Project weg! En die glazen...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 Het was mijn Niet nee, doen! Niet doen! Ik kom er.